Het is vier uur, Trudy Vendrig met het NLS-journaal. De Syrische president Assad heeft de gouverneur van de stad Hama ontslagen. In Hama was gisteren een grote demonstratie tegen het Syrische bewind. Het ontslag van de gouverneur werd bekendgemaakt op de staatstelevisie. Een toelichting werd niet gegeven. Vermoedelijk vindt Assad dat de gouverneur in Hama hard had moeten ingrijpen. In Hongkong zijn bij een betoging meer dan 200 mensen gearresteerd. De demonstratie was een protest tegen het beleid van het stadsbestuur en de hoge huizenprijzen... Volgens de organisatie liepen er ruim 200.000 mensen mee. De politie houdt het op 54.000. De betogers weigerden volgens de politie weg te gaan... toen de demonstratie voorbij was. De voormalige Britse kolonie Hongkong is sinds 1997 weer in Chinese handen... maar heeft wel een aparte status met meer burgerrechten... dan in de rest van China. De president van het Hof in Amsterdam vindt dat raadsheer Schalke niet openlijk kritiek had moeten leveren op de rechters in de zaak Wilders. President Verheij van het Hof zegt dat rechters niet rollenbollend over straat moeten gaan. In een interview met NRC Handelsblad zegt Schalke dat hij zijn ontslag heeft ingediend. Hij vindt dat hij door de rechtbank in de zaak Wilders schandalig is behandeld. Schalke werd tijdens die zaak urenlang verhoord.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 Het weer. Vanavond in het zuidwesten nog zon. In het oosten en noordoosten kans op wat regen. Morgen in het westen opnieuw veel zon. In het oosten bewolkt met wat regen. Het wordt dan 16 graden op de Wadden en plaatselijk 20 in Limburg. Dit was het NOS-journaal. ANUB Verkeersinformatie. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... staat file tussen Maarsen en Knopend Oude Rijn, 7 kilometer. Wordt daar dit weekend volop aan de weg gewerkt? Verkeer van Amsterdam naar Utrecht kan beter omrijden via Hilversum... over de A1 en de A27.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 Twitter je spaardoel van vroeger en maak kans op duizend ouderwetse gulden's. Kijk op raabobank.nl/twitteractie en doe mee met hashtag #jeugdspaardoel. Met Geo Lippens, Sebastian Timmerman, Steven Dalenbouw, Aart Vierhouten, Dione de Graaf en Tom van Heck. Vier minuten, over vier uur bent weer terug. Het derde uur van Radio Tour op deze openingsdag van de Tour... waarin we de proloog volgens mij niet echt missen. Want we fietsen met een heuse kopgroep. En nog een Nederlander er ook bij, Guillaume. Prachtig wat we andere jaren toch wel vaak misten. Toen alleen Rabobank in de Tour de France zat. Dat zien we nu wel met de vacances Zij zijn hier zonder echt grote klasse-mensrennen naartoe gekomen. Dat betekent gewoon dat Liebe Westra, natuurlijk Liebe Westra zeg je dan. Dat die het mag proberen met een kopgroepje. De voorsprong samen met Jeremy Roy en Pierre Kemeneur Is met nog 66 kilometer te rijden. Opgelopen weer tot 5 minuten en 5 15 seconden. Uh, zo is een andere sport, want er is een uh, Wimbledon finale Dat uh, was geloof ik een favoriete Mark Brasser, maar uh, die speelt een tempootje te laag, hè? Die speelt een uh, tempootje te laag, inderdaad. En uh, die serveert heel slecht. Er zijn uh, drie games gespeeld in de tweede set. Het is 2-1 in het voordeel van Kvitova, die zelf uh, mag serveren. Nou, en dan, dan weten we dat ze dus uh, Sharapova een keer gebroken heeft... en dat had Sharapova opnieuw aan zichzelf te wijten. In de openingsgame een breakpoint, uh, of een dubbele fout moet ik zeggen, voor, uh, voor Sharapova. Ze kreeg een breakpoint tegen en leverde meteen in die openingsgame haar service in. Ja, en dat helpt natuurlijk Vitova wel. Zeker zo'n goede start aan de tweede set. Over dat misschien dat ja, dat dode punt wat ze nog wel eens heeft aan het begin van zo'n tweede set houdt, ze, helpt ze dat heen. Ze moet dus zorgen dat ze de service houdt. Vitova, dan staat ze 3-1 voor je. Ja. En dan ziet het er toch wel heel erg goed uit voor de 21-jarige Tsjechische. Goedemiddag! 1 minuut tien maar, maar wat een hit was het in 1978, Blondie met Denise. Maar die voorsprong uh, is langer dan die plaat, gelukkig, hè, van 2 minuut 10. Ja, 4 minuut 54. Uh, bedoel, dat was nog eens de tijd van de korte platen en uh, van de lange voorsprong. Maar uh, ja, deze kopgroep draait uh, lekker samen, die twee Fransen en lieve Westra. Ze praten niet veel met elkaar, maar dat hoeft ook niet. Ze begrijpen elkaar in elk geval. En ze hebben één doel, zo lang mogelijk uit de klauwen blijven van dat achtervolgende peloton. En peloton, Tom, dat is toch een beetje een jojo geweest. We hebben het gezien op het moment dat de, tussensprint, de enige tussensprint in deze etappe moest worden gegeven. En uh, daar ging het nog om. Heel veel punten voor de groene trui. En toen het tempo in het peloton flink omhoog ging. De sprintersploegen bemoeide zich toen met de, ja, de jacht eigenlijk. De jacht in ieder geval om de sprinters zo goed mogelijk af te zetten achter die drie. En toen zag je dat de voorsprong flink terugliep. Maar inmiddels is die alweer aardig uh, opgelopen. Het zijn nou de mannen van Garmin servelo uh, en de mannen natuurlijk van uh, Philippe Gilbert van Omega Pharma Lotto. Die het uh, tempo maken. Zij uh, bepalen vooraan uh, hoe hard er gereden wordt. Ik zie in de verte. Zie ik ook Joost Postema, zie ik daar uh, rijden, Thomas Leclerc rijdt daar uh, redelijk vooraan. En ik zie de kampioenstrui van Philippe Gilbert zelf, die voortdurend heel attent mee rijdt. Hij wil geen risico lopen, hij probeert gewoon in ieder geval uit uh, de problemen te blijven. Want af en toe, zeker op die rotondes, we hebben er weer eentje hoor, een van de 326.995 die we deze Tour de France gaan krijgen. Daar uh, op die rotondes is het toch af en toe wel uh, gevaarlijk, want uh, daar kunnen aardige valpartijen ontstaan. Naast me een hoop kabaal. De Spanjaarden zijn weer neergestreken hier. Maar ik mag me toch verblijden in een bijzonder prettige buurman. Want de winnaar van de Tour de France van 2006... is naast me komen zitten bij de collega's van COPE. Dat is een radiostation in Spanje. En dan weet u het al, dat is niet Floyd Landis... maar dat is Oscar Pereiro Sio... die er nog bijzonder goed uitziet voor een oud renner Maar dat kan ik me ook wel voorstellen... want hij voetbalt op dit moment nog bij een Spaanse tweede divisieclub. Dus is hij nog zo heel erg fit. En hij gaat drie weken laatst. De Tour volgen dus voor de Spaanse radio. En hij ziet ook dat de voorsprong nog steeds rond de 4,5 minuut schommelt. We hebben nog 63 kilometer te koersen. En de komende 23 dagen hier ook van 4 tot 6, half 7. Afhankelijk van hoe lang we uitzenden in de studio. En we zijn bijzonder blij dat het is. Aard Vierhouten, welkom. Want uh, uh, jij ziet meer dan wij zien, zeggen wij altijd. Jij kan het een beetje duiden, zoals wij dat zo mooi zeggen. Ik zei net een beetje uh, als opening na vieren... Uh, waarin we de proloog niet zo missen. Hoe zit dat met renners eigenlijk? Vonden die het altijd wel lekker, zo'n proloogje, als warm draaidag? Of is dit lekkerder? Nou, voor de, ja, voor de renners die deze etappe goed liggen, is het natuurlijk veel lekkerder. Voor de mensrenners is het even anders... Als er een proloog is, is er ook al gelijk een gele trui uitgereikt. Is er gelijk een ploeg die aan de leiding gaat. Is er gelijk een ploeg die het heft in handen neemt. En die ook de eerste etappe gelijk controleert. Vandaag wordt niks gecontroleerd. Vandaag is het gewoon gelijk een etappe. En de winnaar pakt de gele trui. Dus dat is een hele andere vorm van beleving op zo'n dag. En dat maakt ook dat het peloton wat onrustiger is dan, uh, ja. dan dat je het zou hebben na een proloog. Toch hebben we een klassiek scenario tot nu toe, mogen we dat zeggen. Vroeger zeiden ze dan, ze willen in ieder geval voorop blijven tot de camera's aangaan... maar die gaan nu drie weken voor de tour aan, dus dat, ja. dat telt niet meer echt. Nee. Je moet al drie weken voor de toeraan. Maar eh, ja, het is een mooie voorsprong natuurlijk. Maar wij, wij kijken naar een klassiek schouwspel. Ja, absoluut. Maar ik zie Leeuw-Westraad nog niet heel erg zijn best doen. Dus uh, ik denk toch dat de tactiek gaat zijn dat hij straks in zijn eentje er vandoor gaat... en dan echt uh, de gaskranen openzet. Want ze rijden behoudend, uh, ze hebben een leuke voorsprong wat nog niet zomaar teruggepakt is door het peloton. Dus het nee. gaat nog wel leuk worden. En, uh, zeggen de kenners dan tegen mij, dus dat stel ik die vraag ook aan jou... Uh, als het nou een echte massasprint zeker werd... dan heb je allerlei sprintersploegen die zeker op zo'n eerste dag... allemaal nog hopen dat hun sprinter... maar we finishen een beetje uh, gluiperig, zeg maar twee kilometer... Uh, allemaal niet zo stijl, maar wel stijl genoeg voor een aantal sprinters, hè? Ja, zeker. Dat bepaalt ook de, de ploegen die nu aan het rijden zijn... Die uh, ene ploeg die houdt zich heel erg uh, rustig. De ploeg van Kevin is die toch een klein beetje de kat uit de boom kijkt. Maar toch wel uh, duidelijk de jongens van Zielbeer uh, van en uh, Hushoff die denken van uh, dit is een kans voor ons en wij gaan op kop rijden. Maar dat zijn dus toch minder ploegen dan dat je massaal die sprintersploegen op een ja. gegeven moment gaat verzamelen. En daarvoor is het, het gaatje, wat dat betreft, moet er zo heel langzaam wel iets gaan gebeuren wat jou betreft. Ja, ze moeten zeker naar, over 15 kilometer moet het gaatje wel minder dan vier minuten zijn. Dus, uh, daar moeten moet ze wel over na gaan denken. En uh, Westra, dat soort renners, dat is voor ons mooi. Zeg Gio net, dat klopt ook wel een beetje. Want dat is natuurlijk toch meer de ploeg die wat dat betreft in dit soort etappes denkt... Uh, we gaan maar uh, daar waar Rabo eigenlijk uh, in eerste instantie alles op het klassement zal spelen. Ja, dat is het grote geluk voor ons uh, Nederlanders, laten we het zo zeggen. Dat het natuurlijk met de uh, vakantielaar DCM hebben we ook Nederlanders die niet voor een klassement gaan. En die dus alleen maar de aanval gaan kiezen de hele tour door, drie weken aan een stuk. Ten opzichte van uh, de, de klassementse ploeg Rabobank. Dus dat gaat, uh, ja, we, we, kunnen op twee, uh, we hebben twee, ja. twee mooie dingen in de handen waar we naar kunnen kijken. Drie weken aan een stuk. En een Nederlander mee vooruit maakt zo'n middag alweer vele malen leuker. Dan, uh, ja, ja, nou, tot... Leeuwe, die heeft in de Veld al de hele rit verhaald, ja. de eerste rit. En nu doet hij de Tour ook. Dus ze dus moeten hem volgend jaar maar een Giro opstellen. Want fietsen kan niet, hè? Absoluut, ja. ja. Echt fietser. Uh, We gaan eens eventjes uh, jou verlaten, uh, Aard, heel even. Want we gaan naar het tennis toe. Kvitova won relatief makkelijk de eerste set. Maar, Mark Basser, je zei al, jong, onervaren. Je moet het maar wel vol zien te houden, hè? Ja, je moet het uh, vol zien te houden. En dat is natuurlijk het, het grote probleem. Kvitova die inmiddels in die tweede set uh, terug is gebroken. En dat heeft uh, de Tsjechische Serie uh, toch aan zichzelf te wijten. Ze speelde bij die stand van 2-1 een, een uitstekende rally. Ze stond op breakpoint tegen. Uh, ze kwam in, had een hele makkelijke score. speelde toen... De bal rechtdoor. Koos niet voor een hoek, maar speelde hem rechtdoor. Ja, Sharapova die rekende daarop. Want ze had eerder in de wedstrijd ook zo'n aanvalsbal door het midden gekregen. Ja, wat volgde was een fantastische lop van Sharapova. Die dus brak. En daardoor uh, werd het 2-2. Uh, ja, en dat is dus niet wat uh, Kvitova wil. Ja, je moet Sharapova niet terug laten komen in, in, in de wedstrijd. Je moet het drukker ophouden. Sharapova die in de rallies inmiddels ook niet meer zo'n hele zekere indruk maakt. Ze serveert nu zelf bij die stand van 2-2. 40 gelijk. Ze heeft alweer een breakpoint overleefd, Maria Sharapova. Maar ja, het, Kvitova moet de drukker moet scherp blijven spelen, moet die service blijven aanpakken en, en, en moet gewoon de dingen doen die ze moet doen. En de kansen die ze krijgt gewoon benutten, net zoals die scoren ja, die ze dus niet goed speelde. Maar ja, dan heeft ze kans en dan wordt Maria Sharapova onzeker en zeker op de service. En dan komen er dus kansen voor Kvitova om deze wedstrijd in haar uh, voordeel te beslissen. Goed, Vier games gespeeld dus in de tweede set. Uh, tweede set in evenwicht, 2-2. Eerste set, 6-3 voor Kvitova. Nee, I'm sending you an invitation. Come look inside my head. Let's take a mental vacation. We'll dream a Grote Nederlandse singer-songwriter met Daydreamer. Het is kwart over vier geweest en elke dag de komende 23 dagen... zo rond dit tijdstip als de koersen toelaat. En dat zal bijna altijd zo zijn. Natuurlijk Misschien een enkele bergetappe even uitgezonden... dat we het even moeten verschuiven, die tijd. Gaan wij ook een beetje op zoek naar het toergevoel in Nederland. Want de tour maakt heel veel los op heel veel plekken, op heel veel manieren. En wij komen op allerlei plekken om te kijken hoe men die tour beleeft... en hoe men dat eh, al dan niet viert, zeg maar. Floris van Horen, eh, onze verslaggever, is vandaag neergestreken... in. Kruiningen, uh, Floris. Uh, vroeger ging het pontje daar nog, maar nu kan je met de tunnel volgens mij. Dus dat pontje gaat al niet meer. Want er is een criterium daar, hè? Er is hier inderdaad een criterium, Tom. Goedemiddag. Uh, Kruiningen-Perkpolder, ja, dat is inderdaad het eerste waar je aan denkt... als je hier uh, in dit uh, kleine plaatsje in uh, Zuid-Beverland uh, komt... Maar inmiddels maakt het deel uit van uh, Rijmerswaal. Een aantal dorpen bij elkaar vormen een gemeente. Dat geografische grapje, daar kom ik straks even op terug. Er is hier inderdaad een, een criterium. En op dit moment zijn uh, de meisjes en de dames een beetje gemengd aan het uh, rijden. Uh, er zal zo een omloopje komen. En uh, ook hier is het gewoon ploegenspel, hoor. Dat gebeurt niet alleen in de Tour. Want uh, hier zie je ook alle shirtjes gewoon bij elkaar zitten. En het is uh, gezellig druk. Ook met een uh, hele mooie ouderwetse kermis. Inclusief boxbal Die heb ik al Jaren niet meer gezien. En de organisator, de voorzitter van het comité, die staat naast me. Vester Aerts is dat. Wat is het toergevoel hier op Kruiningen? Nou, het toergevoel is zo. Wij hebben natuurlijk altijd een wedstrijd en die begint meestal altijd gelijk met de toer. Dus daar hebben we natuurlijk altijd onmiddellijk de connectie bij gelegd. Het ene jaar is dat wat meer dan het andere jaar. Vorig jaar was dat natuurlijk helemaal geweldig. En dit jaar is het natuurlijk ook weer geweldig, omdat uh, eigenlijk uh, een van onze uh, ja, streekgenoten deelneemt aan de Tour. En dat is natuurlijk Johnny Hogeland. Ja, want dat zei ik al, uh, Rijmerswaal, Ierske maakt daar ook deel van uit, daar komt Johnny Hogeland vandaan. Um, wat, wat is de rol van Hogeland hier? Is er familie aanwezig? Nou, zijn, uh, zijn vader was hier net nog. En uh, een van zijn, uh, zijn broertjes, zeg maar, een, broertje, een stiefbroertje van uh, Johnny, die heeft net deelgenomen aan een uh, dikke bandenwedstrijd. En zijn vader was hier gisteren ook nog speaker bij de TMZ-wedstrijden. Uiteraard heeft Johnny hier vroeger ook gereden als, als nieuweling en ja, hij heeft uiteraard ook nog hier in Kruiningen zelf gewoond. Dus vandaar was hij toen ook nog het van favoriet. Inmiddels is hij verhuisd naar, naar Ierstig eigenlijk, maar eigenlijk hoort hij thuis in Kruiningen. Ja, we verwezen al naar vorig jaar, toen startte de Tour in Rotterdam en op de tweede dag, de eerste etappe was dat, ging die richting Middelburg. Wat hebben jullie in Kruiningen daarvan meegemaakt? Nou, toen ze hier uh, langskwamen, zeg maar. Ja, we hebben een uh, vrijdags uh, koers georganiseerd, zaterdagscours. koers georganiseerd. En we hebben toen aangegeven, de derde dag is eigenlijk de, de, de Tour. En toen kwam de, de Tourcaravan, die passeerde hier uh, net buiten het dorp, langs de Oude Rijksweg. Nou, dat was een gigantische happening, want uh, ja, zoveel volk hebben we eigenlijk nooit bij elkaar gezien hier in de buurt. Um, Johnny Hoverland doet mee aan de Tour, uh, plaatselijke held. Wat verwachten jullie van hem? Zoals, uh, zoals hij eigenlijk altijd rijdt uh, en waar je volgens mij ook het beste in is uh, geweldig zijn eigen laten zien. En, enorm uitpakken en uh, ja, daar zitten eigenlijk de mensen op te wachten. En kijk je nu ook anders naar de Tour, ook nadat je hem vorig jaar zo van dichtbij hebt gezien? Natuurlijk kijk je iets anders naar de Tour. Het leeft natuurlijk meer en uh, zeker het is natuurlijk nog niet zo lang geleden dat ze hier geweest zijn. En dan blijft het toch een beetje hangen. En nu met, met, met Johnny erbij. En ja, we hebben hem toch wel een paar keer al gezien dat je best een goede doen is. Volgens ons heeft hij alles op de Tour toegelegd. Dus we verwachten er heel veel van. Goed, maar eerst moet nog het criterium van Kruiningen tot een goed einde worden gebracht. Daar ziet het allemaal naar uit. Het is allemaal prachtig weer. Het is gezellig. Het is druk. Dus wat dat betreft uh, is ook hier het wielengevoel uh, ja, behoorlijk aanwezig. It's right. nummertje, ook uh, Nederlandse singer-songwriter natuurlijk. Wicked Way van Whalen. Nou, we gaan weer naar de tour, die eerste etappe met een kopgroep, een kopgroep en daarachter een belleton. En een peloton waar ze niet echt op de fietsen kunnen blijven zitten Tom. Want we zagen juist een Valpartijtje met de Duitse Linus Gerdeman, Voormalig drager van het geel in de Tour de France een aantal jaren geleden. Er staat ook een renner van Europcar bij. En die zijn toch op een ongelukkig momentje in de wedstrijd zijn ze tegen het asfalt gekwakt. Want we hebben zo meteen nog maar 50 kilometer te rijden. En dat betekent dat het tempo in de peloton, in, het peloton, in de achtervolgende groep, dat die toch wel omhoog gaat. Hoor. De achterstand op de drie koplopers. Opgelopen tot drie minuten en uh, 23 seconden. Maar uh, er wordt op dit moment toch aardig doorgereden in het uh, peloton. Waar de valpartij zo'n beetje ontstaat. Ja, in de buurt van de staart. We zien uh, nog even een herhaling op tv. Dan zie je toch ook wel dat uh, de man van Europa met name een aardige smak maakt uh, vanaf de weg in een uh, droge geest. Greppel langs de weg. Ook een renner van Rabobank die in ieder geval aan de linkerkant van de weg stil komt te staan. Maar ja, dat was ongeveer de helft van het peloton die achter die valpartij stil kwam te staan. Dus die hebben niet echt veel problemen om bij dat peloton te blijven. In het peloton is het niet alleen maar de proef van Philippe Gilbert. Die werkt ook Garmin Cervelo doet veel werk. David Zabriskie, goed tijdrijder, hebben we veel aan kop gezien. De ene keer rijdt hij met snor, nu rijdt hij zonder snor. Maar uh, dat is toch een man die uh, goed tempo kan rijden en hij doet dat dan samen met de ploeggenoten van Philippe Gilbert Met die Belgische Lotto-formatie die dan in ieder geval willen zorgen dat zij straks uh, kansrijk aan die beklimming, die laatste beklimming, die twee kilometer lange klim naar de Mont des Alouettes kunnen beginnen. Want dan willen ze toch zeker de koplopers ingelopen hebben. De grote vraag is: wat doen de koplopers? Blijft Lieven Westra met zijn twee Franse makkers op kop rijden of laat hij ze straks uh, zijn achterwerk zien en denkt hij: ik ben een hele goede tijdrijder, wat sterker nog, ik ben een super goede tijdrijder. Ik kan het ook in mijn eentje. En Dan uh, zou het wel eens heel mooi kunnen aflopen hier. Voorlopig hebben ze nog een uh, voorsprong op het peloton, maar die voorsprong loopt nu wel snel terug. 3 minuten en 11 seconden. Gaan we even honkballen in Rotterdam. Theo Plachard, uh, we winnen dik van Curaçao, maar hoe dik we ook winnen. Uh, als Cuba vanavond van Duitsland wint, spelen we toch geen finale. Zo zit het Tom. Dan is dit de laatste wedstrijd van het Nederlands team in dit World Port Tournament. De 13e editie. 8-0 is de tussenstand aan het begin van de achtste slagbeurt. Met twee honklopers op de honken. Kemp, de tweede honkman van Nederland, heel goed bezig met vier hits uit vijf slagbeurten. En net zagen we Jeffy Arends doorkomen naar het eerste honk. Door een fout van de tweede honkbal van Curaçao. Zodat we 1 en 2 bezet hebben. En een slag nu Brian Engelhart die ingebracht is in het team. nadat hij het was de hele week niks gepresteerd en ook deze bal van hem is uh, niet goed. Vang 8, uh, zodat we blijven steken op twee honklopers. Uh, op het eerste en het tweede honk in deze wedstrijd. Waarin Nederland slordig omgaat met de kansen. En vandaar dat het slechts tussen aanhalingstekens 8-0 is in de achtste slagbuurt. Een verdedigend geen enkel probleem voor Nederland. Bergman heeft de klus goed geklaard. Is vervangen door Van Driel en Cox. En ook zo hebben de slagploeg van Curaçao volledig onder controle. Gaan nou, we weer tennissen. Uh, Mark Brasser, ooit was de service bedoeld dat een van de twee moest beginnen om de bal in het spel te brengen. Maar het is wel leuk na 100 jaar wimmelden dat een van de twee finalisten zich daar nog steeds aan houdt. Hè? Ja, dat, uh, dat, dat is inderdaad zo. Ja, de, de service is nog wel steeds belangrijk in deze partij. Maar ja, er, gaan, er gaan meer dingen uh, meespelen. Er zijn uh, zeven games gespeeld in de tweede set. Het is 4-3 in het voordeel van Kvitova. We hebben inderdaad al, uh, al vijf breaks gezien in, in, in deze set. Uh, Sharapova uh, steeds een break achter. Ze maakt die break uh, steeds goed. Ze kwam terug tot 3-3, uh, maar toen verloor Sharapova... mede door uh, een dubbele fout. De nummer 6 in deze partij verloor Sharapova opnieuw de service. En dat betekent dat uh, Kvitova met uh, 4-3 staat. Ja, ik bedoel, het is, het is nu duidelijk. Als Sharapova deze set verliest, uh, dan gaat de winst naar Kvitova. En bij Kvitova zal toch ook in haar hoofd meegaan spelen van... ja, als ik deze set win, uh, dan, dan zorg ik voor een daverende verrassing. En dan ga ik hier op Wimbledon gewoon eerst de Grand Slam titel, uh, titel pakken. Dat zijn de, de dingen die nu, uh, nu meegaan spelen. Uh, vermoeidheid zal nog niet zo zijn, ik bedoel, na anderhalve set. Maar ja, de zenuwen, dat is, dat is belangrijk. En ja, dat heeft ook weer invloed op die service. Ik zat net even te kijken naar de, naar de servicepercentages. Ja, het is heel opvallend dat als Maria Sharapova aan tweede service slaat... en dat doet ze toch wel vaak, dat ze, dat ze heel weinig dan het punt binnenhaalt. Dat zegt iets over die tweede service die gewoon niet goed genoeg is. Maar dat zegt ook iets over de manier waarop Kvitova staat te retourneren. Kvitova die nu serveert, 15, 30 achter staat, maar wel 4-3 voor staat in de tweede set. En dus de eerste set heeft gewonnen.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 Het is net half vijf geweest. Hier is Trudy Vinders. De politie heeft acht verdachten aangehouden in een pinpasfraudezaak... in de omgeving van Emmen en Coevoorde. In maart hadden ongeveer dertig jongeren aangifte gedaan... toen hun bankrekeningen waren geplunderd. Ronselaars hadden hun bankpassen en pincodes... via valse voorwensels in bezit gekregen. Op de bankrekeningen werd gestolen geld van andere rekeninghouders gestort. De bende heeft ongeveer een half miljoen euro buitgemaakt. De Syrische president Assad heeft de gouverneur van de stad Hama ontslagen. Daar was gisteren een grote demonstratie tegen het Syrische regime. Vermoed wordt dat de gouverneur is ontslagen omdat hij niet hard genoeg tegen de demonstranten is opgetreden. En in een hindu tempel in Zuid-India is een miljardenschat gevonden. De schat bestaat onder meer uit ruim 500 kilo aan gouden munten uit de 18e eeuw, gouden kronen, zeldzame diamanten, smaragden en robijnen. Alles lag opgeslagen in twee ondergrondse kamers. De autoriteiten zijn nog bezig met een precieze inventarisatie. Sommigen zeggen nu al dat de Indiaanse schat zeker 7 miljard euro waard is. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Hier is Willemijn Hoebeer. Op dit moment valt er heel lokaal nog een klein buitje, maar op veel plaatsen is ook best wel de zon te zien geweest. In het noordoosten van het land raakt het wel langzamerhand steeds meer bewolkt. En vanavond en vannacht kan het daar dan ook licht regenen. Het koelt af vannacht 11 graden in het noorden tegen 8 in het zuiden. En daar kan het best wel breed opklaren. En morgen overdag dan is er nog steeds in het noordoosten van het land veel bewolking aanwezig. Van tijd tot tijd lichte regen. En het wordt daar niet warmer dan zo'n 16 graden. In de rest van het land wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. En loopt de temperatuur op naar zo'n 18 tot 19 graden. En vanaf maandag hebben we langzamerhand een lichte stijging in de temperatuur. Dan wordt het 20 graden. Dinsdag 23 met veel zon. En vanaf woensdag kunt u weer meer neerslag verwachten. ANWB Verkeersinformatie met één file op de A2 Amsterdam richting Den Bosch... tussen Maarse en Knopend Oude Rijn namelijk. 7 kilometer, dat komt door wegwerkzaamheden... het hele weekend tussen Knopend Oude Rijn en Everdingen. Het verkeer dat uh, van Amsterdam richting Utrecht wil... Dat kan het beste via Hilversum rijden. Dat is de A1 en de A27. De Radio 1 Tour Top 100. Dit is uw keuze uit de 100 beste Franse hits. Nummer 98. Je n'imagine pas les cheveux de ma mère autrement que gris-blanc.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 J'avais oublié qu'avant d'être ma mère Elle avait mis trente ans Et qu'elle s'était donnée et qu'elle avait souffert Sous le jour d'un amant Je n'aurais jamais cru que ma mère ait pu faire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 Nummer 98 hoorden u in onze Tour, Franstalige Tour Top 100. Hij staat er vaker in en natuurlijk, u herkende hem wel. Ja, niet deze hoor, dat is een gillende tennister. Maar dit was uh, Michel Sardou, dat is een uh, Frans artiest. Staat ook nog heel hoog natuurlijk met Lelac du Connemara. Maar dit, het meisje met de heldere ogen, stond op 98. Hij schreef honderden chansons. Wij gaan snel naar Wimbledon, Mark Wassen, want misschien is het gegil zo wel afgelopen. hè? Ja, het gegil is van een vrouw in de problemen. Het is 5-4 in het voordeel van Petra Kvitova. Die zelf serveert en 30-0 voorstaat. Ja, wat gaat er op dit moment om in het hoofd van die Kvitova? 21 jaar. Vorig jaar stond ze in de halve finale op Wimbledon. Dit jaar dus in de finale. En ze is er bijna. En het zou verdiend zijn hoor, als ze hier de titel pakt. Ze heeft een geweldige wedstrijd gespeeld. Onbewogen. Emotioneel. Ja, nou ja. Weinig laten zien, zeg maar. Ook niet als ze een goed punt pakte, maar ook niet als ze een slecht punt speelde. Ze is heel cool gebleven en ze ...staat inmiddels op 40-0. En dat betekent drie matchpoints voor Petra Kvitova. Ja, Sharapova heeft gewoon geen goede wedstrijd gespeeld. Ik bedoel, ze heeft nog niet verloren... ...maar ze heeft gewoon te veel dubbele fouten geslagen. En dat vooral op de momenten ja, dat ze het niet kon gebruiken... ...op breakpoints en dat soort momenten. De eerste service van Kvitova en met een ace maakt ze het af. Fantastisch. Wat een moment in de carrière van Petra Kvitova. Ze gaat door de knieën. Onder het oog van Martina Navratilova. De laatste leftie die hier won op het Court van Wimbledon. Onder het toeziend oog ook van Jana Novotna. De laatste Tsjechische winnares in het vrouwentoernooi in 1998 was dat. Wat een geweldige overwinning van Petra Kvitova. Ze heeft een fantastisch toernooi gespeeld. Maar vooral een fantastische finale. Heel erg rustig gebleven op de momenten dat het moet. En dus mag je gewoon zeggen. Terwijl ze ook het applaus krijgt van Navratilova. Mooi om te zien. Haar grote voorbeeld Navratilova. Ja moet je gewoon zeggen dat ze deze titel dik en dik verdiend heeft. Niet de Williams -zus. Niet Sharapova, nee, het is Petra Kvitova die op 21-jarige leeftijd de titel pakt op Wimbledon. <tied> En van Wilmolden natuurlijk weer naar onze fietsers, de twee Fransen en de Nederlanders. Hoe ver, ze, hoe ver is die voor? Hoe groot is die voorsprong nog, moet ik natuurlijk zeggen. 2 minuten en 44 seconden is die voorsprong. Het wordt dus geleidelijk aan wat minder. Maar het is nog niet zo dat het peloton de drie voor het oprapen heeft. Max, wat zeg ik, Jeremy Roy, Peric, Kemeneur en Lieve Westra, de Nederlander. Ze houden nog steeds de voorsprong. Ze hebben 45 kilometer te rijden zometeen. En in dat peloton daar zie je dan iedereen... Een keer weer naar wat lastige bochtjes. Als ze een rotonde genomen hebben of zo. Dat het tempo in elk geval weer flink wordt opgejaagd aan de kop. En dan zie je toch altijd achteraan dat peloton. Ja, een beetje die, die natuurwet. Dat degene die achteraan rijden twee keer zo hard ze ongeveer moeten, moeten aanzetten. Om dat tempo van het peloton weer op te pakken. Je kunt maar beter in het eerste deel van het peloton zitten. Dan kun je die bochten wat vloeiender door. En uh, hoef je iets minder inspanning te leveren. Om uiteindelijk weer uh, erbij te blijven. We zien uh, Julian Dean daar uh, aan de leiding uh, van het peloton rijden. Toch er er ook een rijder uit Nieuw-Zeeland die het prima doet. En hij rijdt voor de Garmin Cervelo-ploeg waarvan zojuist David Sebriski toch eigenlijk het merendeel van het kopwerk in het peloton heeft gedaan. En dan vraag je je af waarom doen ze dat eigenlijk? Nou, dat hebben de Fransen hier van de tv ook gedaan en die hebben dat even nagevraagd bij Jonathan Volters. Ik ken hem wel, hij was ook bij die bijeenkomst van Thomas Dekker afgelopen week. Jonathan Volters, de ploegleider van Garmin Cervelo. En die heeft gezegd dat ze twee troeven hebben in deze finale. Tyler Ferra natuurlijk, de sprinter van de ploeg. Maar die zal het dan met name toch echt op vlakke sprints moeten doen. En als het een beetje lastig wordt in een sprint... dan hopen ze ook nog altijd op Thor de wereldkampioen. Twee troeven dus in deze etappe. Vandaar dat de mannen van Garmin Velo hard werken... samen met de ploegmaats van Philippe Gilbert. Voorlopig zijn het de enige ploegen die het werk doen. De rest fietst lekker mee. Maar ik zei het net al, je kunt maar beter voor in het peloton zitten dan achteraan vier Vierhouten, wij kijken even verder. Uh, het loopt nu toch relatief snel, te snel terug kunnen we zeggen voor deze drie mensen? Ja zeker, zeker met de, met de aankomsten. 2,5 kilometer toch uh, lichtgelooiend omhoog. En het laatste stuk zeker echt lastig omhoog. Ja. En daar gaat zo'n peloton met frisse renners uh, ja, hele grote snelle stappen nemen. En mocht het tot het einde de laatste drie kilometer gaan gebeuren, dan, uh, dan gaan ze er alsnog aan. Ik zag jou net al met al die mooie plaatjes van die, uh, van die slot. Uh, klim mogen we het natuurlijk niet noemen. Maar goed, het is toch een venijnige 2,5, 3 kilometer lang uh, loopt het op. Dan roept iedereen uh, Gilbert. Uh, dat is ook altijd mooi. Nou heeft hij Gilbert dit jaar eerder een aantal keer gewonnen als iedereen het riep. En dan riepen een aantal, nou als je door iedereen genoemd wordt, win je niet. Maar hij heeft wel veel gewonnen hè, dit jaar. Ja, absoluut. Uh, gewoon 14 overwinningen winningen achter elkaar eigenlijk. En... Eindoverwinning in, in rondjes, ronde van België, de, de ZLM-tour in Nederland. En hij is gewoon ontzettend uh, gefocust op wat hij, wat hij gaat doen. Maar nou heb ik jou andere jaren wel eens gevraagd dat iedereen elke dag weer hoopte dat hij Kevin ging verslaan. en dan toch ging meewerken om er elke keer weer achter te kopen dat dat niet lukte. Wat, wat zou jij doen als jij nou met een ploeg zit? Krijgen we nog een eenzame? Hoe, hoe kan je dit bestrijden? Of rij je gewoon uiteindelijk alles dicht, met z'n allen naar de finish. en dan gaat Schilberg gewoon de laatste twee kilometer winnen? Ja, Het is, een, uh, het is tweeledig. Hè? De, de klim is dermate lastig dat in een peloton wat als een gaten vallen. En de jury die telt een gat van één renner tot de volgende renner, tellen ze in drie seconden. Dus er moet één, twee, drie geteld ja. dat gat moeten zijn. En dan krijgt de rest van het peloton krijgt de achterstand vanaf de eerste renner die over de streep is. En Wat dus inhoudt dat je als klassementsrenner in deze rit dus gewoon tijd kan verliezen. Nou, hebben we wel eens gezien, dat zeiden we altijd, die proloog zegt niet zoveel... maar het zegt wel iets over de vorm. Wat dat betreft zegt het ook wat welke klasse mensrenners denken... ik uh, ga in die laatste drie kilometer in ieder geval met de eerste team mee omhoog... om geen tijd te verliezen. Zegt dat wat vandaag? Ja, dat, ze zullen zeker moeten. Want uh, de renners die, die, die nog eventjes het gat dichtrijden naar een ontsnapte renner... of een renner die demereert, waardoor uh, als we kijken naar Lotto... die, die vandaag echt uh, de bol in de handen neemt... ze zullen zeker met Jurgen van den Broeke en met, uh, met Philippe Silberber... naar de laatste stuk gaan... En ook voor Van der Broek is het interessant om bij de eerste tien te finishen. Omdat ja, de rest kan maar zo op achterstand komen. Dus ze zullen daar uh, ontzettend scherp op zijn om op die manier geen tijd te verliezen. En als jij met nog 43 kilometer te rijden en het koersverloop wat je tot nu toe ziet dan moet zetten... worden die kansen van Gilbert dan groter en groter wat jou betreft? Of de genoemde Huushoft en andere uh, Edwin Bolson, haken heb ik ook nog hier en daar getipt gezien? Ja, ik vind het gewoon heel erg knap als je al zegt van... Uh, nou, die gele trui komt wel redelijk dichtbij als ik de etappen zo zie... En ik ga het denk ik maar doen. Want ja. dat is wat Silberia gewoon zegt. Ik ga het gewoon doen. Ik wil die hele draai pakken. En iedereen weet het. En hij heeft het in het voorjaar ook genoemd en hij heeft het ook allemaal gedaan. Dus dat maakt hem op dit moment wel echt de gevaarlijkste man. Dus gaan wij een mooie slot 40 kilometer tegemoet. Ja. Ici Tour de France, le spectacle de la NOS. Weet dat je altijd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 Geen vals sentiment of verleed De avond stroomt vol en zo is het goed We weten wat was, hoe het wordt kan ook. Wil je nog meer het einde in jouw hart? Wat hem natuurlijk herkent, Guus Mewis armen open. Is erg populair in Eindhoven sinds de gemeenteraad... die 48 miljoen aan PSV gegeven heeft, heeft natuurlijk de armen open. We gaan even honkballen, Theo Plasja. Ik hoor gezellige muziek. Hoe ver zitten we? Dat is de muziek tussen de innings in. Het is ja. nog geen eindmuziek, uh, Tom. Maar we zijn wel bijna aan het eind van deze wedstrijd. Laatste slagbeurt van uh, Curaçao. Stand inmiddels 9-0 voor uh, Nederland. Dat in de negende slagbeurt nog een puntje toevoegde aan uh, die tussenstand 8-0. En we gaan nu nog een keer kijken naar uh, de mannen van Curaçao. Met volop wissels, uh, vooral in het Nederlands team. De debuterende bondscoach Brian Farley. Geeft heel veel mensen nog wat speelruimte in de slotfase van deze wedstrijd. Zo hebben we hier een nieuwe werpen weer voor Nederland. Stuifbergen die zijn clubgenoot Veldkamp komt aflossen. En in problemen komt Nederland natuurlijk niet meer. Het was een bijzonder zwakke vertoning aan de kant van Curaçao. En Nederland heeft het naar behoren gedaan. Zei dat ze het wellicht eerder hadden kunnen afronden. Want 9-0, dat is een goede tussenstand die al eerder op de woorden op de had kunnen staan. Ja, en dan vanavond afwachten. Maar weer wat Cuba gaat doen tegen Duitsland. De kans is klein dat Cuba dat kantje voorbij laat gaan. Maar ja, hongbal blijft hongbal. We zullen het moeten afwachten. Voorlopig hier nog één slag gebeurt bij de tussenstand: 9-0 voor Nederland. Ook wel weer eens leuk hè? dat heel Nederland hoopt dat Duitsland wint vanavond. Van Cuba ook wel weer eens mooi voor de sport. We gaan het even hebben over uh, hockey. De Champions Trophy in Amstelveen. De Nederlandse hockeysters bereikten daar vandaag de finale. Ze speelden tegen Zuid-Korea. Gelijk spel van tevoren was genoeg. Salondremiese werd erover gezegd, maar na 53 seconden maakte Kim Lammers... aan dat idee al een eind, scoorde, Oranje liep verder uit, won met 2-0... en morgen in de finale staan ze dan andermaal tegenover datzelfde Zuid-Korea. Deden die niks? Ja hoor, die kregen ook wel een aantal kansen... maar maakte geen doelpunt, kwam mede door een uitstekend keepende Floortje Engels... een van de twee keepsters van Oranje, en ze spreekt met Tim Steens. Ja, Floortje, gefeliciteerd. Jullie winnen met 2-0 van Korea. Um, ja, de finale is binnen. Ja, zeker. Dus dat is hartstikke lekker. Morgen weer een mooie pot. Maar weer tegen Korea. Ja, ja we hadden met een paar niet helemaal door dat zij aan 2-0 genoeg hadden. Dus uh, dat verklaarde uiteindelijk waarom zij niet doorspeelden. Maar uh, ja, dat maakt me niet uit tegen wie we spelen. Dus, uh... Ja, van tevoren werd gevraagd aan Max, natuurlijk jullie coach van uh, een salonremise, hoort dat tot de mogelijkheden. Maar dat ontkende hij uh, in, uh, zeg maar, in alle toonaarden. Ja, dat is ook absoluut zo, spelen om te winnen. En uh, dat hebben we dit toernooi elke wedstrijd gedaan en uh, zeker ook vandaag. Dus, ja. Wat hadden jullie van tevoren afgesproken? Qua spel of uh, ja, gewoon om ons eigen spel vooral te spelen. En Korea is een gevaarlijke ploeg, met name met counters. En uh, daar moeten we gewoon scherp in blijven, maar vooral ook ons eigen spel spelen. En uh, ook vertrouwen dat dat genoeg is en dat bleek. En daar uh, nou, voelt het goed. Even over jouzelf, je hebt het vandaag wel lekker gekiept en het was ook wel even nodig af en toe. Ja, wat ik zeg, Korea is gewoon een gevaarlijke ploeg in de counter. En uh, daardoor ja, was het lekker dat ik een paar keer goed stond en uh, nou, dat is mijn taak. Dus uh, ja. Voor jouzelf uh, is het natuurlijk een raar toernooi, want vorig jaar bij het WK toen heb je geen wedstrijd gekiept. En nu mag je om en om kiepen. Uh, wat heeft Max tegen jullie gezegd van tevoren? We spelen dit toernooi om en om. En het is geen raar toernooi, het is een heerlijk toernooi. want Het is wel zinnig om weer lekker voor het Nederlands zelfstand te spelen. En daar geniet ik erg van. En, uh, zeker hier in uh, Nederland. En, uh, het is gewoon een heerlijk toernooi om, uh, om in de goal te staan. Maar hij heeft dus nog niet gekozen voor een eerste kiepster. Nee, klopt. Hij uh, is dat gewoon rustig aan het bekijken voor zichzelf. En hoe sta je ervoor op dit moment? Nee, ja, geen idee. Dat moet je aan Max vragen. Ik heb uh, denk ik mijn werk goed gedaan. en uh, Ik heb ervan genoten, dus uh, goed gevoel. Want de finale zit er niet in voor jou morgen? Nee, in principe niet. Maar wie weet. Nee, in principe keer Joyce, morgen Klopt. En dan op naar het EK? Ja, absoluut. Dus uh, lekker even, even vrij, even vakantie. Na een lang seizoen ook wel goed. En ik denk dat dit een goed toernooi is geweest om inderdaad vol te focussen naar de EK. Dus dat gaan we daarna zeker doen. Wel gefeliciteerd met deze finaleplaats, want daar heb je ook aan mee geholpen. Ja, dankjewel. Dat klopt. nou de muziek. Living is easy. Fish are jumping, don't you know my darling? I, I said it right now and I got in high. eye. Like a, like a, like a, your blood is a rip, try to rip that. And your mommy's good looking, yeah. You. <laughs> Van mijn joh. Als je denkt dit nummer, dat ken ik toch? Ja, dat klopt. Hoor. Er zijn meer dan 5000 versies hebben we gezocht en van gemaakt. Um, dit was Billy Stewart met Summertime. Um, summertime betekent ook honkbal, honkbalweek. Uh, Theo Plachard, weer een muziekje, dus het is afgelopen nu, hè? Ja, dit zijn de eindtonen van deze wedstrijd. 9-0, dat is de overwinning die in de boeken komt... nadat Nederland eerder deze week al gewonnen had van Curaçao met 6-0. Vandaag deze overwinning erbij. Dwayne Kemp, uitgeroepen tot man van de wedstrijd... de tweede honkman van Neptunus. Uitstekend gespeeld, aanvallend en verdedigend. En zo sluit Nederland dit toernooi. Waarschijnlijk af dus vanmiddag, omdat we dus even moeten afwachten vanavond. De uitslag van de wedstrijd Cuba tegen Duitsland. Zeg het nog een keer, wint Cuba. Dan staan zij in de finale morgen tegen Taiwan en wint Duitsland. Wat niet te verwachten is, dan mag Nederland morgen nog een keer aan de bak... in de finale van deze 13e editie van het World Port Tournament. Zo niet, dan is het eerstvolgende volgende evenement voor het Nederlands team... dat er dan heel anders uit zal zien met de buitenlandse profs erbij. Eind oktober in Panama het wereldkampioenschap. En wij, oh wij, maken ons op. De laatste 40 kilometer zitten we ruim in de drie. Ze mogen nog vooruit, maar het gaat niet lukken Rio. Nee, het gaat niet lukken hoor. 1 minuut en 23 seconden. je ziet dat tempo in het peloton toch steeds verder omhoog gaan. We zien ook wel eens af en toe renners die toch zich toch even laten afzakken. Even nog aan de kant gaan staan. Zojuist zelfs de wereldkampioen Thor Husshoff. Een man die we straks zeker voor verwachten als het hier in die finale gaat ontploffen. Als het peloton hier tegen die berg, nou berg, tegen die molshoop gaat opsprinten. Voorlopig is de ploeg van Garmin Cervelo. Daardoor door dat plassen van Thor Husshoff. Even van kop af gegaan... ...en zien we nu weer de complete Lotto-formatie ...zien we daar rijden, André Grijpel ...met een verband om de linker elleboog... ...dat heeft alles te maken met de valpartij... ...in de neutralisatie... Die, uh, ...toen was de wedstrijd nog niet eens officieel begonnen... ...hij kan zeggen dat hij gevallen is... ...nog voordat de Tour officieel van start ging... ...en verder zagen we toch uh, zojuist ook wat de klassementsmannen... ...redelijk vooraan zitten... ...dat heeft alles te maken waarschijnlijk met het feit... ...waar aard het net over had... ...dat uh, de klassementsmannen in elk geval al attent moeten zijn om hier niet achter een breuk in het peloton terecht te raken... ...als het berg op gaat, want die seconden die kunnen wel eens heel erg kostbaar zijn. Cadel Evans zagen we daar vooraan zitten, we zagen Andy Schlek vooraan rijden. En nu zien we dat Thor Husshofft gewoon rustig door een ploegmaat. En die ploegmaat is uiteraard de trouwe David Zabriskie teruggebracht wordt naar het peloton. We hebben nog precies 35 kilometer te koersen. 1 minuut en 16 seconden is de voorsprong. Aard 1 minuut 16 en dan... Dan komt er ook altijd nog zo'n spel op gang van niet te vroeg terugpakken. Uh, gaan we dat nu beleven? Want anders moet je blijven controleren. Ja, het is nu eigenlijk een beetje wachten op het moment... dat een van de drie koplopers gaat aanvallen. Het is uh, Als het onder een minuut komt, dan is altijd wel het moment... om uh, de andere twee uh, ja, te verlaten en uh, in je gang te gaan. En in, in je kansen vol, voluit voor te gaan. Zit daar wat jou betreft dan nog een kans? Want als je in je eentje toch die laatste 30 kilometer... Dat is is toch eigenlijk geen doen? Het is eigenlijk geen doen, maar het is... Uh, je bent eraan begonnen, ze zijn uit de start weggereden. Dus ze rijden nu al uh, 160 kilometer vooruit met z'n drieën. En dan wil je gewoon gaan tot, uh, tot je niet verder kan komen en kijken waar je strandt. En ik denk dat het voor jezelf, een, uh, zeker voor uh, de twee toerdebutanten die hier samen, <laughs> samen rijden... dat zijn Westra en uh, de jongen van de Europe -car. Ja, dat is, dat is natuurlijk geweldig. En, en dan ook nog een keer in die finale demereren en dan stranden. Dat is dan allemaal niet zo erg meer. Het feit dat er morgen een uh, ja, relatief korte etappe, 23 kilometer ploegentijdrit... moet je wel heel hard fietsen, heb ik begrepen. Maar goed, de ene ploeg wordt harder dan de andere. Is dat, is dat een voordeel voor hun? Van, is, vandaag kun je alles geven? Nou, dat is geen voordeel. Want het is een ploegtijd kan levensgevaarlijk zijn uh, om gelost te worden in het begin. Als je ploeg niet kan stappen ja. en niet even kan wachten... Maar ik denk dat uh, zoals europe heeft bijna niemand voor, het, nee, heeft niemand voor het klassement... en ook van 6 en niet, dus het uh, zal meevallen voor deze jongens. Ja, dus deze jongens kunnen wat dat betreft voluit voor hun kansen gaan. Maar uh, ja, net boven het minuutje nog. Uh, ze zullen in het nieuws niet teruggepakt worden, maar wel in het volgende uur. Raart. Ja, ze he zullen heel kort na, na vijven zijn. Heel kort na vijven. We zijn wij ook weer bij u terug. We gaan er even uit natuurlijk voor het e -journaal, het wat uitgebreidere journaal van vijf uur. En zijn daarna bij u terug met het vierde en laatste uur van Radio Tour de France. De openings. Etappe, we zeggen het nog maar eens, van Passage du Qua naar Mont-Dalouet. Met drie renners vooruit, waaronder lieve wester al heel lang vooruit. Ruim een minuut voorsprong nog op een peloton wat er nu echt aankomt. Kortom, blijf aan het toestel. ...voor nieuwe ideeën en verrassende invalshoeken. Zometeen van 7 tot 9 presenteert Radio 1 het Radiolab 2011. Ga voor alle informatie naar radiolab.nl en luister zometeen tussen 7 en 9. Het Radiolab 2011. Op Radio 1 het nieuws van alle kanten.